is Radio 1. 7 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. ING heeft opnieuw te kampen met een storing van betaalsysteem Ideal. Na een eerdere storing vanmiddag werkten de systemen weer naar behoren, maar nu zijn er opnieuw problemen. Het is niet altijd mogelijk om met een ING-rekening te betalen via Ideal. Ook kunnen sommige klanten niet internetbankieren. Eerder vandaag was er al een urenlange storing bij Ideal. Die trof alle grote banken. De de eigenaar van het systeem, weet nog niet waardoor het komt, maar sluit een hekaanval niet uit. De brancheorganisatie van webwinkels vindt dat de banken wat moeten doen aan de storingen bij het online betalen. Thuiswinkel.org zegt dat banken moeten zorgen voor betrouwbare systemen. De storingen zijn slecht voor het vertrouwen. Het wordt nu tijd dat er maatregelen worden genomen, zegt een woordvoerder. Het kabinet volgt de betalingsproblemen bij de banken nauwgezet. Premier Rutte zei na afloop van de ministerraad dat het in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de banken is om ervoor te zorgen dat het betalingsverkeer normaal verloopt. Grote computerstoringen dragen niet bij aan het vertrouwen, zegt hij. Rutte voegde er aan toe dat het ministerie van Financiën in nauw contact staat met de banken. Burgemeester Oudshoorn van de gemeente Uithoorn stapt uit de PvdA. Ze is het niet eens met de manier waarop de partij omgaat... met intimidatie door allochtone kiezers. Oudshoorn zegt dit in NRC Handelsblad. Ze was acht jaar bestuurder in de Rotterdamse deelgemeente Feyenoord. Ze zegt dat Turkse partijgenoten haar bedreigden... op het moment dat er over subsidies moest worden beslist. Ze heeft dit gemeld bij het partijbestuur... maar het werd goed gepraat of genegeerd, zegt ze. De politie heeft drie jongens uit Breda opgepakt voor de mishandeling van een 13-jarige plaatsgenoot. Ze zouden de jongen woensdag tijdens een voetbaltoernooi tegen zijn hoofd hebben getrapt. De politie sluit meer arrestaties niet uit. Het incident gebeurde tijdens een voetbaltoernooi voor basisscholen in het noorden van Breda. Het weer, het blijft droog. Komende nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen neemt de wind af en er komt meer zon. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ANDW verkeersinformatie De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er zijn nog wel een paar uitzonderingen. Op de A10 West naar Zaanstad staat 4 kilometer file voor de Coenternol. stond een tijdje een te hoge vrachtwagen. Op de A13 zijn nog problemen. Van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd voor de Afrit Berk naar Rode Reis. De linkerrijstrook is dicht. Het veroorzaakt 2 kilometer file. De kijkersfile van Den Haag naar Rotterdam is 13 kilometer lang. Tussen knooppunt Prins Klauwsplein en knooppunt Klein Polderplein. De files op de A20 beginnen nu geleidelijk aan op te lossen. Er staat er nog wel eentje op de A20 vanuit Gouda... tussen Knopend Gouwe en Rotterdam Prins Alexander, 6 kilometer. Er stond een kapotte vrachtwagen, maar de weg is daar weer vrij. U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren. Wij zien dat de respons met 20% toeneemt... als u er een persoonlijke landingspagina aan toevoegt.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 Dit is Radio 1, VPRO, Brands met boeken, Wim Brands. Ja, welkom. En tot acht uur heb ik te gast Arnon Gunberg. Nog niet zo lang geleden verscheen van hem over film een stukken over film Buster Keaton lacht nooit. Uitgegeven door uitgeverij Neiger van Dit, Maar hij is ook bezig aan een nieuwe novelle. Daar zullen we het ongetwijfeld ook over hebben. Ik wil het ook, welkom Arnon trouwens, ik wil het ook even met je hebben over... Uh, een stuk dat vandaag van jou in de volkshand stond. Een column over jouw meest favoriete schilderij uit het Rijksmuseum. En we kunnen het ook, denk ik, nog hebben over... Want je gaat deze zomer volgens mij een paar weken in een psychiatrische inrichting. Ja. Hoe zeg je dat? Ja, ik zei altijd gesticht, maar dat mag ik niet meer zeggen. Nee, maar uh, ik wou zeggen, uh, ga je uh, daar <laughs> bivakeren? Bivakeren, nee, ik ga daar... Um, ja, dat klinkt een beetje te officieel. Ik, ik ga tussen de patiënten wonen en meedoen als een patiënt. Wat, wat stel je daarbij voor? Eh... Uh, nog niet, want ik ben nog, nooit, ik ben nog maar een paar uur geweest. Maar ik stel me ervoor dat je, dat je. De patiënten weten ook dat ik kom. Het gaat om patiënten, om een groep van bijna het sluitend mannen. die psychotisch is geweest en die aan de betere hand zijn. En die worden voorbereid op een terugkeer naar de, naar de maatschappij. En ze koken ook zelf en ze mogen ook boodschappen doen. De meesten vinden het heel leuk dat ik kom. En over hen mag ik ook schrijven. Dus één die het minder leuk vond, vindt, en daar ga ik niet over schrijven. En ik krijg ook de therapie, alleen geen medicijnen. Dus ik denk dat het heel confronterend is. Dat is wat ik me eigenlijk ervan voorstel. Waar is het? Dat is in Vlaanderen. In het... Nederland lukt het niet. Waarom niet? Dat heeft denk ik ook echt te maken met die affaire bij het infuziekruis met iWorks. Ja, ja, met dat, dat, ja. dat, dat, dat zeg maar. Uh... Privacy en, en iedereen zelfs de dood. Dat, uh... En kijk, want embedded zei je al: je hebt in Afghanistan gezeten, in, in Irak. En, nu dus, en je bent ook op vakantie geweest hè, vorig jaar, was dat? Of alweer langer geleden? 2010 alweer, Nee, Dat is ja. een paar jaar geleden ja. met mensen op vakantie. En waarom wilde je in de inrichting? Nou, het idee is eigenlijk ontstaan door een bevriende psychiater in Utrecht. Die had een project opgestart. Uh, want heel veel eigenlijk minderjarigen worden psychotisch. Uh, dat die ouders, dat hielpen de hand niet, konden blijven slapen in het ziekenhuis. En toen waren, bleek dat heel veel ouders bang waren om dat te blijven slapen, en familieleden. En toen had ze mij uitgenodigd om daarover te schrijven. In de hoop dat mensen zouden zien dat het niet eng is. Maar zei ik, dat is voor mij niet zo interessant om daar gewoon te slapen. Dan wil ik worden opgenomen als patiënt. En dat idee, dat zei ik gewoon zoals wij hier nu zitten aan de tafel. Dacht ik, dat is eigenlijk een heel interessant idee. Toen ben ik daar geweest, was de directeur vond het niet... Nou, er waren allerlei juridische problemen, daar kwam het op neer. Er waren ook, waren ook psychiaters die, die uh, er niet, die niet echt zin in hadden. En uiteindelijk de, uh, de directeur van die afdeling, René Kaan... die ook boeken schrijft trouwens... Die zei van ja, dit, dit, is, dit, kan ik, dit wordt ingewikkeld. En je kan ook niet embedded zijn bij psychiatrische patiënten. Want jij hebt al iets gemeen met een soldaat. Maar je hebt niets gemeen met iemand die psychotisch is. Dat is zo'n andere wereld. en In Vlaanderen dacht ze er anders over. Maar dat... goed, in Vlaanderen, de je is dus ook even geweest. Ja, daar ben ik is? al geweest. Ja. En wat voor indruk maakte dat op je? Heel maar anders je... Dan, dan het ziekenhuis in Utrecht. Dat, is meer, dat was meer echt zo'n kliniek in, buiten, niet ver van Antwerpen. Ik mag de naam niet noemen, want dat is de afspraak dat ik niet precies noem waar het is. Maar het ligt niet ver van Antwerpen, ergens rustiek. Het deed me hele, ja, bijna begin 20 e eeuw, 19e eeuw staan. Een soort sanatoriumachtige omgeving. Kun je je voorstellen dat je daar uh, zit en dat je dan opeens uh, bang wordt en denkt: wat heb ik mezelf nu weer aangedaan? Heb je daar überhaupt wel eens last van? Ja, natuurlijk. Maar nou, meer dat je, dat je het, het niet weg kunnen. En dat je daar. Ja, dat je, ja zeker. Dat je denkt: waarom heb ik, waarom heb ik dit weer. waarom heb ik, heb ik dit bedacht. en waarom wilde ik dit zo graag? Ja. En heb je enig idee waarom je dat doet? Want je hebt het natuurlijk. kijk, je hebt het in Afghanistan gedaan, in, in Irak. Nou, het een lokt het ander natuurlijk uit. Op een gegeven moment, als je één keer in Afghanistan bent geweest. dan wil je nog een keer mee terug om te zien hoe het verder gaat. Dus het is een nieuwsgierigheid die niet ophoudt. maar die juist aanziet, aanzet tot meer nieuwsgierigheid. En ik ben natuurlijk eigenlijk al lange. Of, of, of houd me bezig, klinkt zo, zo pretentieus. Maar interesseert het me van nou, waar de grens is tussen normaal en abnormaal gedrag. En waarom, waarom is iemand waanzinnig? Is het natuurlijk omdat hij gedrag vertoont wat, wat wij niet door de beugel vinden kunnen. Maar ik denk, zoals bijna ieder mens, denk ik ook van mezelf dat ik er gewoon heel goed in ben om te fijn zijn dat ik normaal ben. Maar ik. Ja, ik denk dat ik... Dat, dat, ik kan me je voorstellen. Ik, dat, ik, ik, ik ik speel, ik pas me gewoon heel goed aan. Maar naar achter zit iets wat... En als je, het, als je het hebt over... En we komen zo ook genaadloos ja. uh, uh, bij, de, bij de films terecht... hoor die je bespreekt in Buster Keaton Lach Nooit. Want eigenlijk gaat het, gaat het ook allemaal over... wat is normaal, wat is niet normaal. Wanneer gaan mensen over de grens. Ja. Wanneer, wanneer worden mensen gewelddadig, uh, noem, maar, noem maar op. Wanneer had jij in je leven voor het eerst het idee van... is, is, dit, nou wel, is dit nou wel normaal? Kun je dat terugroepen? Ja, als, als, ik denk als kind al dat je gedachten hebt waarvan je denkt. Of dat je, je gecorrigeerd wordt. Dat. Uh, nou, ik weet nog, ik had een lerares uh, die mij Hebraeus moest leren. En die vertelde mij, omdat ik verhalen vertelde die niet klopten, dat ik een leugenaar was. En dat, het echt, dat dat het begin was van criminaliteit. Daar kwam het wel op neer. Dus ik denk toch dat nu dat je dat te horen krijgt, ook al. Luister je met enige distantie naar, denk je toch van: ik vertoon je gedrag wat, wat niet goed is. Dus de afkeuring, en dat is slecht. En tegelijkertijd heb ik een behoefte, of lieg ik veel, of vertel ik verhalen, om wat voor reden ook niet kloppen. Dus dat is: um, iets is mis met mij. Uh -huh. Ik denk dat bijna iedereen, dat is natuurlijk als je kinderen opvoedt... ik heb heel vaak wel gedacht, er is iets mis met mij. En dan ga je, word je ouder, dan ga je denken, er is iets mis met mijn ouders. Is het ook niet zo dat je ouders je naar een psychiater hadden gestuurd? Ja, zeker. Nou, als kind al. Als echt, als, toen, dat was toen ik, ik had slaapproblemen. Toen, dat hebben ze mij later verteld. Toen is ze gezegd dat die man zei... met het kind is niets aan de hand, laat de ouders maar komen. <laughs> ja, dat is. En natuurlijk dat ik mijn school niet afmaakte... ben ik nog een keer naar, naar, door het hele proces van hulpverleners gegaan. Nog een keer helemaal. En? Nou ja, nog een keer valt dat de psycholoog en dan de psychiater. En, dat was en op een gegeven moment ben ik min of meer ontslagen. Heb je nou even toch over die... Want je gaat daar in Vlaanderen dus zitten. Ja. Heb je... Je gaat daar niet blanco naartoe. Je gaat ook iets... iets... Nou, het is wel iets interessant, want het ziekenhuis zei van... Kijk, je, gaat hier, je krijgt hier kosten inwoning. Dus we moeten daar ook voor ons bestuur moeten we iets voor terugvragen. We kunnen geen geld vragen. Dus we willen dat jij een onafhankelijk rapport opstelt over je ervaring hier. Dus echt zo objectief mogelijk, geen literair stuk... maar we zijn heel benieuwd wat je ervaringen zijn. Hoe jij de, de hulpverlening ervaart, hoe je, hoe je het hele proces hier ervaart. Ik krijg ook een intakegesprek, hoe, je dat allemaal, hoe jij dat ziet en wat beter kan. En dan hebben ze me gevraagd om twee workshops te geven voor de patiënten... want de patiënten krijgen omdat ze eigenlijk worden voorbereid... op een terugkeer naar de maatschappij. Behalve medicatie krijgen ze ook heel veel therapie. Dus echt dingen doen. Dus ik ga twee workshops uh, schrijven geven met die patiënten. Dat is mijn tegenprestatie. Uh -huh. Weet je hoe je dat gaat doen dan? Nou, ik heb het een keer eerder met, met militair gedaan. En ik denk dat, ik, dat dat een hele goede methode is. Dat met kleine groepjes, dat je voordat je mensen... Ja, de bedoeling is toch dat ze iets over, eigen, over hun eigen ervaringen laten vertellen. Dat ze uh, in kleine groepjes dat eerst mondeling gaan vertellen. Dat ze elkaar vragen kunnen stellen. En zo eigenlijk heel helder krijgen wat nog niet duidelijk is aan hun verhaal. En daarna gaan ze het pas opschrijven. Nu je het hebt over die militairen, ik herinner me dat... Je hebt natuurlijk over Irak geschreven en over Afghanistan. En op een bepaald moment beschrijf je ergens dat er op je wordt geschoten... en dat je dan het vreugdevolle inzicht hebt... iemand wil mij dood hebben, ik leef. Ja, dat was de eerste keer. Dat is natuurlijk een hele existentiële ervaring. Dat is, en ook een, een, een, een, raar genoeg, dat was de eerste keer dat het overkwam. Dat is ook nooit meer zo intens geweest. Een enorme gelukservaring. Was het een gelukservaring? Ja, De eerste keer. Echt, dat was, ik voelde me ook... natuurlijk dat je, ja, een in, in, in intensiteit die, die, voelt, ja, die eigenlijk verder gaat dan seksualiteit of wat dan ook. Omdat je denkt, ik ben aan niets ontsnapt. En ik ben er nog. En dat is zo'n... Dat, dat er nog zijn, dat is zo'n krachtig iets opeens. Dat Waar was dat? Dat was in, in Kanda Airfield in 2006, de zomer. En ik weet nog, toen werd ik afgehaald, toen kwam ik terug. Ik was er maar een week geweest, daar hadden mijn, mijn vriendin me op. En die zei, je liep dat, dat, dat vliegveld in Eindhoven uit... alsof je onoverwinnelijk was. En zo voelde ik me ook. En zo voelde ik me eigenlijk... Heel zeldo. <laughs> ja. Maar, oké, okay, uh, wat voor situatie was dat erop je geschoten werd? Nou, dat was, dat was een, gewoon, er werden raketjes die worden op het kamp afgevuurd en die kunnen overal terechtkomen. Dus het was niet zozeer dat ze mij als doelwit hadden, maar dat kamp is niet zo groot en die raketjes zijn niet heel precies. Maar ze kunnen hier raken en er worden vrij veel tegelijk afgestuurd. Afge, maar als je dat dan hebt, zo'n sensatie, op dat, dat is niet op het moment zelf. Dat is daarna pas. Ze nou, dus, nou, had me al van tevoren ja. verteld, van, als je het raketje hoort... dan is hij, omdat de snelheid van het geluid, et cetera, ja. dan is hij al over je heen gevlogen. Dus ik lag daar, want ik moest gaan liggen. Ik was geen tijd meer om naar een bunker te gaan. En toen hoorde ik dat, denk ik, ik heb het gehaald. Hij is zo meegevlogen. En daarna ook, ja, dan loop je door dat kamp toch met een... Niet alleen dat je je heel erg stoer voelt, dat is het minste... maar ook van u, dat, dat je je heel erg levendig gevoelt. Dat je denkt, dit, is, dit, dit zie ik nog allemaal, dit voel ik nog allemaal, ik ben er nog. Heb je tijdens andere eh, eh, avonturen die, die je zelf opgezocht hebt... Soort, soortgelijke ervaringen gehad of was dit een van de meest sterke? Dit was een van de meest sterke gelukservaringen. Maar ik heb, ik heb ook wel... Ik kan me ook herinneren toen ik als, als kamerjongen in Beieren werkte, dat je op een gegeven moment zo opgaat in, in het werk van, die, van het schoonmaken van die kamers, dat dat eigenlijk je wereld wordt. En dat dat zo'n mooie wereld is dat je denkt: ik hoef even niets meer dan dit. Dat is bijna een soort ja, ik weet niet, ik doe niet aan yoga maar, of aan meditatie, maar het lijkt me zo, iets soort dat, een soort dat je helemaal samenvalt. Dat heb je eigenlijk nooit. Nou, soms als je schrijft ben je zo in je concentratie dat je, dat je misschien. Dat je daarmee samenvalt. of Dat het even de rest weg is. Maar dat heb je niet als je het schoonmaakt. En dat had ik daar nou opeens wel. Dat je. Er was gewoon even niets meer dan. Maar ik... was, dat, was dat één moment? Of was dat, was dat echt. Dat was één. De... Misschien een paar momenten. Maar één moment wat ik me gewoon heel goed kan herinneren. Dat je eigenlijk gewoon voor de rest van je leven daar wel had nou, willen blijven dat ik, dat schoonmaken. Dat ik nou ook en... helemaal geaccepteerd. en eigenlijk uh, niet bedreigd voelde. Wat bedoel je daarmee? Niet bedreigd? Nou, dus, uh, dat het er niet toe doet. Niet bedreigd dat het, Ik hoef niets te bewijzen. Het, hoeft niet, het doet er niet toe wie ik ben of wat ik niet ben. Ik ben dan gewoon, ik, ben ook, ik maak kamers schoon. Niemand vindt het leuk om kamers schoon te maken... maar het moet gebeuren. Dus er is een gebrek aan competitie wat, wat ja. bedreigend is. Er is geen competitie. Uh -huh. Niemand kent je ook veel. Niemand verder? nee, ja. En dat is natuurlijk een hele rare vreemd. Rare want eigenlijk is er altijd competitie. Overal, waar je ook binnenkomt. Dus ik bedoel ook als je een café binnenkomt. Mensen kijken, ja, dus je moet, je moet iets bewijzen. En daar, in die kamer, want ja... Mijn, mijn bazin, een Turkse dame, die kende me en die accepteerde me... wat ik kon en wat ik niet kon. Dus het was even goed zo. En... Maar het is, ook, het, is ook, het is ook... Hoe zeg je dat? Zonder dat het meteen al te freudiaans... Ja, wat kan het eigenlijk ook schelen klinkt. Uh, het is ook ontsnappen aan de rollen die je zelf toebedeeld hebt, je hebt gekregen. Ja. Of misschien wel de ultieme fictieve rol voor jezelf bedenken. Allebei. Het is heel erg ontsnappen aan de rollen die je zelf toebedeelt. Maar dat geldt natuurlijk ook een beetje als je naar, mee gaat met, met, met soldaten is dat ook een vorm van daarom ontsnappen. Al heb je dan wel een opschrijfboekje in je hand, dan schrijf je iets op. Maar kun jij je nou voorstellen dat je in de tijd... dat je van de middelbare school gestuurd werd, hè, toen was je hoe oud? 17. 17. En dat ze een jaar later hadden gezegd van... oké, okay, ga nou maar de militaire dienst in, dat jij dat vreugde nee, had Nee, niet. Sterker nog, dat, volgens mij heb ik het ook lang geleden wel eens verteld... dat ik moest naar een psychiater en die zei dat lijkt me een slecht idee... Je moet niet de militair dienst in. Die heeft me daarvan weerhouden. Die heeft ook een brief geschreven aan het ministerie van Defensie. Want toen was het nog dienstplicht. En toen kreeg ik keurig een telegram thuis. Dat ze me nooit zouden oproepen. Ook niet als het oorlog zou worden. Nooit? Nooit. Het koninkrijk in Nederland zou geen gebruik maken van uw dienst. Ook niet in tijde van de oorlog. Film, hè? Want je zit hier ook tenslotte omdat je, omdat je die filmstukken hebt gebundeld. De Buster Keaton lag nooit. Ik zeg net toen je 17 was daarvoor Jaren daarvoor ging je volgens mij voor het eerst met je vader nou. je naar de film. Hè? Waar gingen jullie dan naartoe? Tuschinski? Nou, we gingen heel vaak, heel vaak naar, de, naar de grote slapstick-comediant. En de eerste ervaring was ook de dood van Chaplin. De eerste keer dat ik een bioscoop binnenging, toen draaide Modern, Modern Times in Tuschinski 1. En dat was rond Kerstmis 77, geloof ik. En dan nam mijn vader me mee. En dat was voor mij echt wel... Een, ja, verpletterend is zo'n naar woord. Maar wel, Waarom is dat nou weer? Een, ja, een, we ja, hebben nee, geen het, beter woord. Nee, we hebben geen een verpletterende ervaring. Ik zag dat toen dacht ik, dit is, ik wil clown worden. Of ik wil, dit is ook wat ik wil. En ook, omdat ik, en ook omdat je beseft van... Het is natuurlijk een manier van kijken naar die wereld en die voorstellen... waarvan ik dacht, oh, maar dit is veel meer... Zo ziet de wereld er echt uit. Wat bedoel je zo? Nou, zo? dat, ik, dat, je, dat je, je hebt natuurlijk... je. Kijk naar de wereld, en je wordt gecorrigeerd door wat je over die wereld vertelt. Dus dan denk je, oh, mijn blik op die wereld klopt niet helemaal. Ik zie iets verkeerd, ik heb een bril nodig. Zoiets, uh -huh. snap je wat ik bedoel? En uh -huh. dus op een gegeven moment zie je dan die film en denk je, oh, maar dus andere. Je begrijpt wel dat het een film is, want zo was ik al, dat begreep ik. Maar het is, ik dacht van, dit is eigenlijk een afbeelding, van dit, zo is die wereld echt, die wordt daar, dit is de echte wereld. En die hier om me heen is, is maar een toneelstukje, maar dat is veel echter. En je vader, ging die altijd naar slapsticks met je? Toen ik, ja, in het begin, in, toen ik echt kind was wel. Mijzelf natuurlijk ging ook wel naar de bioscoop. Want toen had ik ook geen tv. En hij, hij, hij, ik heb hem ook wel eens betrapt later toen ik spijpelde dat ik hem in een bioscoop tegenkwam. Waar ik ook. Waar uh... <laughs> jullie allemaal ja, praten ja, te spijpelen. Ja. ja, dus hij ging ook heel veel naar de bioscoop, maar ook naar andere films. Maar betrapt? Hebben jullie ook even met elkaar gepraat? Nee, nee, nee, nee. Maar hij zag ook dat jij er hij was. Hij zag, ja. Een soort dat je allebei doet alsof je elkaar niet gezien heb. En spraken jullie over wat jullie als jullie samen gingen over wat jullie gezien hadden of niet? Mm. Nou ik weet nog dat ik toen ik was zo, die eerste keer was ik zo verpletterd dat ik eigenlijk er eigenlijk niet over kon praten, maar dat ik ging ik in ging, de tram terug, ging ik zo lopen als, als Salih Chaplin. Dat vond mijn vader heel vervelend, toen gaf hij me op een gegeven moment een draai om mijn oren. Maar ik, ik was er aan het oefenen voor wat ik later wilde worden. Dus ik, maar hij, vond het natuurlijk, ja, hij voelde zich gegeneerd. Want ik trok de aandacht in een volle tram door haar te doen. En dat begrijp ik nu beter. Ja, dan toen. Dan toen, ja. Dat is ook de tijd dat je acteur wilde worden, Ja, maar was was, ja, ja, was, dat die tijd begon daarna. Dat heeft, natuurlijk, heeft het op een gegeven moment opgehouden. Maar dat, werd, dat was een plan toen ik zeven of acht was, clown. En dat werd serieus. En naarmate het serieuzer werd, werden mijn ouders daar... Uh, angstig en negatief over. Is angstig dan wel het goede woord? Of is... nou, ik denk dat ze echt wel zorgen gemaakt hoe ik dan mijn geld zou moeten verdienen. In die zin wel angstig. Uh -huh. Een soort economische angst, een existentiële angst. Van. Als ik nou even terugspring naar wat je net vertelde... over als je dan in Afghanistan bent of in Irak... en binnenkort zit je in, in Vlaanderen in een, in een inrichting. Heb je, heb je dan wel eens het idee dat je, dat je... alsof je in een film aan het spelen bent, alsof je in een rol aan het spelen bent... Nee. Ik heb veel meer dat idee, denk ik... Um, nee, helemaal niet. Omdat het, omdat het eigenlijk... Als ik, het wordt zo gevoed door een echte nieuwsgierigheid... en je bent zo overgeleverd aan het moment... en je moet doen wat, wat er van je wordt verlangt... Dat, iets, dat het niet meer echt spelen is. Terwijl um, ik dat gevoel veel meer heb... voelt als ik ergens in een boekhandel in, in zeg maar Duitsland of sta... en ik vragen beantwoord over mijn eigen werk... dan heb ik veel meer het idee van... Oh, ik ben hier nu, ik speel mezelf. Uh -huh. Dat is veel meer een soort spel dan, dan dat. Want daar. Ja, er, valt, er valt niet zo. Ik speel naar mijn idee dan niet meer dan iemand anders die dat werk doet. En als je. Als je uh, want dat, dat is wel grappig. Je, je, je, je vertelt net over die eerste filmervaringen met je vader, Buster Keaton. Dat was echt dat was een betoverende wereld. Ja. Zo zou je willen dat de wereld was. Ja, zo was hij echt. Het was natuurlijk ook ja, een verschrikkelijke maar... wereld. Maar ook betoverend, omdat. omdat iemand dat uiteindelijk liet zien. Uh -huh. Als je nou kijkt, later de, de latere stukken in je, in je, in je boek... Over, over Amerikaanse films bijvoorbeeld... dan... dan... Je, je, bent, je bent totaal anders gaan kijken, zou je kunnen zeggen. Ja, moet je even uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou, kijk. Uh, Chaplin, Buster Keaton... Dat, was een, hè, dat, was, dat, dat, dat betoverde. Dat ging over verwondering. Ja. Later in je, in je boek, latere stukken gaan veel meer over, over dilemma's. Over die, geweld. Ja, geweld, ja. dilemma's, ja. misverstanden. Nou ja, misverstanden is nog eufemistisch uitgedrukt ja. ook, denk ik. Nee, ik denk dat het klopt. Op een gegeven moment ben ik gewoon ook. Ik ben niet mijn interesse of mijn liefde voor, voor dat soort films verloren. maar wel mijn, een soort natuurlijke affiniteit. Dat je. Ja? Ja, ja leg uit. Nou, dat, dat, dat daar dingen gebeuren die... Op een gegeven moment was dat universum, denk ik... had ik me ook naar mijn idee eigen gemaakt. En ik begreep het. En ik begreep het zo goed... dat, dat het iets van zijn magie had verloren. Of dat uh -huh. ik het nog wel heel knap vond. En ik, het, ik, het brengt mij ook nog aan het lachen. Wat natuurlijk een hele wonderlijke, eigenlijk wonderlijke ervaring is. Zeker als je film al een paar keer hebt gezien. Maar het had niet meer, het had niet meer die, die kracht... Uh, die het had in 1977. En toen ben ik een tijd heel veel oorlogsfilms gaan zien... en die hadden juist weer die kracht... Van. Um, Wat voor oorlogsfilms heb je. Ergens? Nou, de, de, de klassieke Vietnam-oorlogsfilms. Uh, van Apocalypse Nou tot Platoon tot de dierhanten. Um, ook Full Metal, Full Metal Jacket, waarna ik over schreef. Die, die je allemaal bent overigens ook gaan, gaan, gaan gezien, hebt al voordat je over, zelf naar Irak en. en ja, en, vaak en... wel. Ja. En het was ook heel grappig, want de eerste keer dat ik naar Afghanistan ging, dat ik daar ook een jongen ontmoet, een sergeant met wie ik af en toe nog contact heb. Die ook zei dat de enige reden dat hij in het leger was gegaan... was Apocalypse nou. Dat vond ik toch een soort ironisch... omdat Coppola natuurlijk toch vaak heeft gezegd, letterlijk... of in ieder geval heeft toen doorschrijven... dat het eigenlijk een anti-oorlogsfilm is. Maar ja, het werkt vaak toch anders. Dan moest ik... Aan dit soort films waar je over schrijft. Ook denken. toen ik vandaag in de Volkskrant... Kijk, heel Nederland heeft zo intussen al het Rijksmuseum kunnen ja, bekijken. Behalve ik. ik. Maar goed, ik heb gelukkig de krant. En de de, de, de Volkskrant had een bijlage over het Rijksmuseum. En jij hebt ook een kolom eraan gewijd. Je mocht een schilderij uitkiezen. En je hebt uitgekozen van Jan de Baan. De lijken van de gebroeders te wit... Opgehangen op het groene zootje aan de Vijverberg te Den Haag. En nou ja, kun jij ze? Bes nee, ja, je ziet, het is eigenlijk, ze hangen daar als beesten echt, ja. aan hun voeten. Dat is, dat, dat is ook een eerste associatie. Dat je denkt van, ik ben ook wel eens in een slachthuis geweest. En dat, dat je daar, daar worden koeien ook wel eens opgehangen aan hun voeten. Dat je denkt, dit is, dit is, dit is echt, een, nou, niet de totale ontmenselijking, maar er is niets meer, want ze zijn al dood. Dus waarom? Het is bijna alsof je iemand na, na de dood nog extra wil vernederen. Of dat je zo zo'n afschrikwekkend voorbeeld wilt geven... dat, dat uh, kijk, dit kan er met je gebeuren. Dat, want normaal gesproken, als iemand dood is... dan is het toch een soort heiligheid van... daar blijven we verder van af. En tegelijkertijd is het natuurlijk ontzettend... heb je ook de neiging om steeds... die ieder die neiging om steeds dichterbij te willen kijken. Om eigenlijk nog meer details te willen zien. Want ze zijn ook opengesneden. Um, dus die, die, die, die, die lust om meer te willen zien... die, die verwonderde mij wel. Of daar betrapte ik mezelf op. Ja, hier schrijf je iets en dat, dat geldt. Dat zou ook kunnen opduiken. Die zin zou ook kunnen opduiken in heel veel van je stukken over, over films, zeker over die, over die oorlogsfilms, maar ook over het. Uh... Dat is deze zin. Bij de baan merk je dat het verlangen naar genot nauw samenhangt met het verlangen naar geweld. Ja. Ja, ik denk dat het een, een ja. Ja, nee, liggen we nee. Nou, er zit een verlangen om, omdat aan de ene kant zijn we natuurlijk, als we zijn al terecht als te dood voor geweld, en we willen ook eigenlijk geen geweld gebruiken. Maar tegelijkertijd zijn we, zijn we natuurlijk zijn we ontzettend door gefascineerd. Angst is ook een vorm van fascinatie. En we willen het eigenlijk ook, nou, ik zeg heel makkelijk we, maar ik denk dat het zeker niet alleen voor, voor mij geldt, we willen het ook wel graag zien. Uh -huh. En dan kunnen we ons op het standpunt stellen dat het allemaal vreselijk is en moreel abject, maar we hebben er toch van genoten. Kun jij, kun jij, kun jij zo dat heb je ook als je hier naar kijkt? En dan bedoel ik niet dat je dat je, dat je daaraan aan, aan, aan, aan, aan, aan verlustigt... maar hier zie je die twee mannen hangen. Aan hun voeten opgehangen, opengereten. Ja, tot op zekere hoogte wel. Ik, ik, ik heb nog nooit een, een terechtstelling meegemaakt. Ik zou ook heel bang zijn om dat te doen. Om dat mee te maken. Maar hier via dit, dit afstand in tijd en ook dit schilderij... is het toch een soort hele... Een aangename verlustiging. Die je niet. Nou dat schrijf ik ook in dat stuk. Je kan natuurlijk wel verbergen. zeggen. Het is zo mooi geschilderd. Maar dat is. Ja, het is ook mooi geschilderd. Maar dat is niet, niet het punt. Je ziet iets waar je toch. Ik denk dat het ook weer mee te maken heeft. dat je naar iets kijkt. wat je eigenlijk niet mag zien. Wat dat betreft. heeft natuurlijk geweld ook weer met, met seksualiteit te maken. Dat je iets ziet. en je, je weet dat je het niet mag ja. zien. Je weet dat het echt verboden is. om dat te zien. Je schrijft hier trouwens ook iets wat je ook um, in een uh, stuk over film hebt geschreven. Je zegt, ik ben niet, ik ben niet geïnteresseerd in camera-standpunten. En, en, en, en. Dat wil zeggen, hè? als, ja, als, als ja, mensen daarover over, schrijven. Ja. Hier, hier zeg je dat ook. Hè? We, kunnen oh, het penseel, ja. we kunnen het over de stijl en de techniek hebben. Het is een penseelvoering. Maar uh, de nadruk op de technische aspecten van de kunst... In de regel is, een, uh, is in de regel een strategie om wat verontrustend is aan kunst te camoufleren. Ja, dat denk ik echt... Ik kan natuurlijk wel van een schrijver alleen maar over zijn stijl beginnen. en dan alle, alle, Net doen alsof er helemaal geen inhoud meer aan te pas komt. En ik ontken helemaal niet dat stijl wel degelijk het verschil uitmaakt... tussen literatuur en geen literatuur, denk ik. Maar het is toch ook een, manier, een hele veilige manier... om wat erin wordt beschreven, om dat man onder de tafel te vegen. Ik wil zeggen, Isaac Babel is een geweldige stilist, Dat ik ook wat ik denk. Maar er gebeurt ook van alles in die, ja. met, die geweldige, met, die, met die stijl van hem. En die stijl verwijst ook naar, naar een historische werkelijkheid... Die, die je niet zomaar, vind ik, weg kunt vegen. in de naam van Almerewet. over iets, over literatuur die zich loszinkt daarvan. Vind jij dat wat je schrijft verontrustend uh, uh, moet zijn? Nou, ik vind dat het mij soms verontrust. Ja, nee, nee, <lacht> dus in die zin. Ja, uh, maar, ja. ja nee, maar goed. Uh, vond... Nee, maar goed, okay. ja. nee, maar geef daar nou maar eens een voorbeeld van. Dat je, je bent, okay, je, hè, want je hebt een ongelooflijk strak werkschema. Ja. En je gaat zitten. Hoe, heb je ook een tijd waarop je echt aan een, aan een, aan een, aan een, aan een novelle, een roman of wat nou, ik dan? ik probeer als ik daar aan werk, probeer het meestal in, in de ochtend te doen. Of zo ja. vroeg mogelijk. Dat is Want wel... je staat om acht uur op? Ik sta om nu of acht op. En dan ga ik ontbijten. En dan, dan komt uh, even e-mail En dan in principe, als ik in New York ben, ga ik dan eerst het, de voetnoot voor de volksland schrijven. Ja. Omdat we natuurlijk met zes uur tijd Maar je bent heel veel op reis. Dus dan ben je niet in New York. En dan nee, moet je... dan, nou, dan ga ik... Ja, er zijn of... of ik bedoel, ik natuurlijk ook heel veel nog van die journalistieke projecten. Dus dan zijn als dat dat kan een dag in mijn slag nemen. Ik was onlangs in een detentiecentrum voor, voor vluchtelingen. Dus dan ben je de hele dag daar. Maar anders dan ga ik, ik ochtends als ik aan een novelle bezig ben, wat ook of een roman, dat niet altijd het geval is, probeer ik in die ochtend te schrijven. Ja. tot een lunch. En dan mag jij nu, want dan ga ik dadelijk een, uh, uh, even kort een van de schrijvers voorstellen die gaat meedoen aan uh, het festival van Das Magazin. En mag jij intussen als cliffhanger even nadenken over eh, wat je nog niet al te lang geleden verontrustte... toen je iets aan het bedenken was en dacht, oh moet ik dit, dit nu op gaan schrijven? En hoe ga ik dat dan opschrijven? Oké, okay. meestal is de verontrusting na het opschrijven trouwens. Maar dat is... Nee, maar goed, okay, is want... helemaal, dat is helemaal handig, want ja. dan, heb je de, dan heb je het al... Nou, ik, moet, ik mag even nadenken. Toch? Ja, je mag ja. even okay, nadenken, want even. Ja. Daphne Huisden gaat even aan uh, schrijven. Dag Daphne. En... Daphne Huizen doet mee aan het festival van TAS uh, Makazim. En dat wordt op 18 mei gehouden in Amsterdam op verschillende plekken... waar verschillende schrijvers, en uh, Daphne is er één van... dan aan de tand worden gevoeld door leesclubs. En mensen kunnen zich daar nog uh, voor opgeven. Ik zou zeggen, kijk op onze site van de VPRO Boeken. of op die van het tijdschrift. En daar staat alle informatie. En wij hebben afgesproken dat we elke vrijdagavond. In de, na de ANWB, overigens. Dus hier komt nog een cliffhanger. Eerst, eerst de files. ANWB nou, Verkeersinformatie: er staat nog één file. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Er rijdt het langzaam tussen knopen Ipenburg en Afrit een Rode Reis. over 10 kilometer. Nou, dat was een hele mooie, korte file. Dag welkom. Jij hebt, uh, alles is altijd fictie geschreven. Nog niet zo lang geleden. En uh, binnenkort verschijnt er een nieuw boek van je. Wanneer verschijnt het? In mei. In mei. Hoe ja. gaat het heten? Dit blijft tussen ons gaat het heten. Dit blijft tussen ons. Nou, nu is het aardige dat uh, mensen al vragen hebben kunnen, kunnen insturen. En in uh, Alles is altijd fictie, daar speelt bijvoorbeeld, maar dat moet je misschien even uitleggen. Daar, daar speelt een, een, een mysterieuze bovenbuurman een grote rol ja. in het boek. Wat is dat voor man? Dat, uh, in alles als fictie heeft het, uh, het ik-personage een bovenbuurman. Die heet Gizmo, die woont er al een tijdje en dat is een, een oude kluizenaar die eigenlijk al jaren niet meer buiten geweest is... of contact heeft gehad met wie dan ook. En die um, heeft een behoorl behoorlijke invloed op dat ik-personage uiteindelijk. En ik heb Gizmo nu dus meegenomen naar het volgende boek... waar hij dus weer een buurman uh, speelt. Ah, waarom heb je... Want, oké, okay, daar komt dan ook gelijk de, de, de vraag die ik had. Want, de, iemand had gezegd, buren spelen weer een grote rol in dit, in dit boek. En waarom is dat dan? Nou, dat mag jij beantwoorden. <laughs> Waarom is dat dan? Ja, ik geloof niet dat ik een extreme fascinatie heb met, uh, met, met buren of voorburen. Maar wel um, voor de mensen, uh, opgescheept is niet zo'n mooi woord... maar de mensen die je niet zelf hebt uitgekozen... maar die wel heel erg dicht in je omgeving uh, uh, leven. Zoals bijvoorbeeld collega's. Maar buren zijn, ze behoren ook tot diezelfde categorie. Je kiest ze niet uit... En toch woont er iemand aan de andere kant van de muur. Waar je eigenlijk vrij weinig van af weet. En dat, uh, dat wilde ik in dit boek wel onderzoeken weer. Hoe, uh, hoe het werkt als mensen op een behoorlijke kleine ruimte... Want dit boek gaat zich afspelen op, of het speelt zich af op een plein... waar 16 buren omheen wonen. En die houden elkaar constant in de gaten. De, de hele dag, de hele tijd. Ze zijn ontzettend veel met elkaar bezig. En wat zouden anderen denken en wat zouden ze vinden en zeggen en doen... En praten ze met elkaar? Ja, ze praten ook met elkaar, maar wat ze tegen elkaar zeggen... komt vaak niet overeen met wat ze van elkaar denken. Zoals... En, weet, en weten ze van elkaar dat ze elkaar in de gaten aan het houden zijn? Uh, als ze zo nu en dan uit het raam kijken... en de vitrage weg zien schieten aan de overkant van de straat, ja. Nu had ik Arnold een mooie vraag gesteld, volgens mij. Die, uh, nou ja, mooi, het is een handige <lacht> vraag, voor heb, jij, heb jij tijdens het schrijven wel eens dat, je, dat iets wat je opschrijft je verontrust? Uh, niet zozeer dat het me verontrust. Uh, wel dat het, um, dat het heel anders uitpakt op papier dan dat je het van tevoren had bedacht. Het hangt vaak ook af. Ik heb ooit een goede tip gehoord dat je moet werken met wat er op de bladzijde gebeurt. En wat er op de bladzijde gebeurt komt zelden overeen met de planning. En dat is soms heel frustrerend want dan duurt het net iets langer voordat het boek dan af is. Maar een verontrustende gedachte, iets wat uit jouw fantasie komt, en wat in het hoofd van een van die personages komt en waarvan je vervolgens schrikt? Nee, dat heb ik niet. Het maar heeft... dat heb ik ook voor dit boek proberen uit te schakelen, omdat ik niet zo, uh, niet zo snel meer schrik van wat mensen denken of zeggen. Omdat ik uh, dit boek heb geschreven vanuit 16 verschillende perspectieven. Dus was het ook noodzakelijk om me in te leven in 16 verschillende mensen en 16 verschillende denkwijzen. En dan schrik je niet zo snel meer. Vertel nog even tenslotte wat je ook alweer gedaan hebt... bij de presentatie van je eerste boek. Want dat schiet me nu te binnen. Je had een filmpje gemaakt volgens mij over dat... dat, dat... Oh ja, ja. bij het vorige boek heb, heb ik inderdaad een campagnefilmpje gemaakt... waarin ik, waarin ik deed alsof het boek af was. En, uh, en ik op zoek ging naar een uitgever. Ik kon de mensen het boek wat nog niet bestond uh, steunen... zodat ik een uitgever vond en dat is toen uh, gelukt. Maar dit boek is dat gelukkig niet nodig... Je hebt dus niet ik weer... heb nu gewoon een uitgever. Nu heb je gewoon een een uitgever. Noem gelust... nog één keer de titel. Dan ga ik daarna nog even noemen waar, waar, je, tussen, waar, waar je aan meedeed. En ja. waar de mensen dus naartoe kunnen. Dit blijft tussen ons. Dit blijft tussen ons. naar Huis. En op 18 mei is die avond van het literaire, magazine das, of het literaire tijdschrift DAS Makkerzin. Dank je wel, Daphne. Arnon, nu heb je heel lang kunnen ik nadenken lang over vond Rustend. Ja. Dus je hebt iets opgeschreven. Ja, ik, ik heb, wat ik dacht is eigenlijk dat het... Vond rustend begint op het moment dat je het na lange tijd weer terugleest. Want ik zat te denken, wanneer had ik deze ervaring... van dat idee dat je zelf iets vond rust. Dat was toen ik een vertaling las van een roman... die ik al heel lang geleden geschreven heb, die Oudse Messias... die is nu pas in Duitsland verschenen. Ik las die Duitse vertaling en er zit een scène in... of een lange scène eigenlijk... over de verhouding die een moeder heeft. En dat noemt ze ook aan Minna met een mes, met een keukenmes. En toen ik dat teruglas, toen vond ik dat zelf eigenlijk... ja, vond rustend of niet, onaangenaam is niet het woord, maar bijna... Ik dacht, dat is zo opgeschreven dat je het wekte mijn nieuwsgierigheid... om wat ik daar zelf had opgeschreven, dus wat uit mijn fantasie voortkomt... bijna in praktijk te brengen. Het was, ik voelde me bijna verleid door, door mijn eigen fantasie. En dat, was, dat is het moment dat het verontrustend wordt. Nou, hoe zit dat met die moeder in dat mis? Dat is natuurlijk het is de moeder, het is een Zwitserse moeder. Zij is getrouwd met de, met de zoon van, van een nazi. En um, haar, haar man gaat dood, haar minnaar is ze ook niet meer. En dan, ja, zij voelt de lust om zichzelf te snijden. En ze doet het altijd met één mes, wat ze ook haar minnaar noemt. En dat is een vrij, ja, vr, vrij lange scène in het boek. Um, maar ik, het was ook, het was niet, het was, toen ik het teruglas, wat ik me niet meer zo herinnerde... was er inderdaad ook zo opgeschreven dat het de normaalste zaak van de wereld leek. Wat het misschien ook is. En dat je bijna... Nou, niet alleen dat je dat kon navoelen waarom iemand dat doet. Maar ook dat je denkt: Oh, maar dat is. Dat moet, dat moet ik ook eens proberen. En dat is in het moment dat je denkt: Ja, maar dit is echt. Dit is niet goed. Uh -huh. Dus dat je jezelf je gaat corrigeren. Dan weet je: dit is, dit is iets verontrustends aan de hand. Ja. ja. Als, je het over, als, als je nou over, over films nadenkt. Wat is de meest verontrustende film die je kent? Je ziet er hoeveel... Ja, Ik denk dat is toch wel. Als ik met eerst iemand te binnen schiet, Fanny Games van Haneke. Ja. Dat vind ik wel. Um, voor de mensen die die film niet kennen. Wat is daar voor aan? Ja, het is eigenlijk... Er het het is er ook een remake van gemaakt in Amerika. De originele film is in is Oostenrijk. Het gaat over een Oostenrijkse stijl. Uh, middenklasse, dat gaat naar een vakantiehuis aan de meer. En dan komen twee in wit gekleden, in tennis jonge jongens, blanke jongens aan... die een spel met, met ze beginnen. begint ermee dat een van die jongens klopt aan... zegt, mag ik een ei lenen? Ja. Nou, natuurlijk wie, als jouw beurder... Nou, die vrouw geeft zijn ei. En wat doet die ei? Laat het even maar hoger, zo op de grond vallen. En dat is eigenlijk... Als je ja, dat trouwens ziet, hè, zoiets ja. zo. Iemand, mag ik eien? Je mag laten. Ja, de grond kapot. Ik denk je dan, had ik dat maar verzonnen? Nee, weet je wat ik denk? En dat is ook, daarom nou vind je die filosoof van de rust Dat je denkt, wat heerlijk om dat zo te kunnen doen. Je voelt je bijna verleid. Want die is natuurlijk ontzettend bedreigend. Wat er gebeurt, is vreselijk. Maar eigenlijk zit al dat geweld zit al daarin. En toch voel je, ben je, op dat moment neem je de identificeer je meer met die jongen, in ieder geval ik... dan met die vrouw die ja. later ontzettend mishandeld en met, met wie de vreselijkste dingen gaan gebeuren. Dus daar, daarin verleidt hij je. Kijk, op het moment dat hij het met één geweld zou zijn... denk je, nee, dat is, nee zo ben ik niet. Maar gewoon het ei laten vallen. Wie, dat is toch zo menselijk? Wie wil het niet eens doen? Even aan, ik ben bij de buren. Je krijgt het ei. En gewoon dat je die, ja, dat je die vriendelijkheid... niet met verplichte vriendelijkheid um, revancheert, maar dat je gewoon... Je, je vreedheid even de vrije loop laat, waarvan ik denk dat hij in iedereen zit. Dat je even op subtiele wijze. Dus dat is heel erg verontrustend, vond ik en vind ik ook toen ik, toen ik, hem, toen ik hem weer zag. Um. Wat zou jij denken als iemand dat bij jou deed en die belt aan waar je dan ook zit en die, en, en die laat even zijn ei uh, vervolgens uh, zo voor je voeten neervallen? Je hebt wel eens in de situatie, heb je over geschreven gezeten... dat je, dat je met een hondbouwknuppel bedreigde. Ja. ja, dat is iets anders dan, dan met... Een, ja. Nou ja, ja, goed, dat had ook uit haar kunnen komen. Ja. Nou, daar heb ik ook over geschreven. Dat was, ja. dat, toen heb ik, ja... Toen heb ik me als een hond gedragen om... Nee, me... nee maar wacht wat, dat, Hoe zat het ook een, een Oké, okay, was, ik was met een, met een mevrouw een kok, was, was een kok, ik, was, ja. ik was met een mevrouw meegegaan... Um, die ik vrij goed kende naar haar huis. Haar vriend kwam binnen, een kok. Die dacht dat er iets tussen ons uh, was gebeurd iets seksueels. Hij, hij pakte de honkbalknuppel... en hij zei, er is één manier hoe je levend dit huis uitkomt... dat is door het raam uit te springen. We zaten op de 14e of 15e verdieping in Brooklyn. Ja, dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. Nee, en hij was ook... Volgens mij was, hij had hij kookgemaakt en het was duidelijk dat hij het meende. Het was, er was niets. Er was, um... Dus mijn eerste instinctieve reactie was in dat, ik, dat ik mijn bril afzette. Want ik dacht, ik, word, ik krijg klappen en dan is die bril niet handig. Nee. Dus eigenlijk heel, heel, heel cool. Ja, maar dat is ook dat is de adrenaline die dan loskomt. Op een gegeven moment ben ik wel geslagen en ik, ik, ik kwam pas thuis. En toen zag ik. Dat was trouwens niet met een hongerclub, maar met de vuist. Zag ik dan heel wat raar, want ik voelde niets. Dus je voelt, het is zo raar dat je. Wat dat betreft geloof ik ook dat die verhalen van militairen die hun arm oppakken. dat daar iets van in waar moet zijn. Ja. Omdat die pijn komt echt pas veel later. Maar nee, en inderdaad dat je je zo klein mogelijk maakt. Maar dat zijn allemaal instinctieve reacties. Dus ik kroop over de grond. En ik begon ook te bidden, maar niet omdat ik op dat moment opeens in God ging geloven, Omdat ik aan Hem duidelijk wil maken dat ik dat ik niet wilde sterven. En Ik dacht, hoe kan ik dat duidelijk maken dan door, want ik, ik ben natuurlijk Joods opgevoed, door in een Vreemde taal te gaan bidden. En ik dacht, dat maakt wel duidelijk dat ik echt niet dood wil. Maar, maar hoe, hoe, heb je, hoe heb je in het Hebreeuws heb je? In het Hebreeuws de gebeden die ik nog kende. want ik hoop ook over de grond. Dat hoe, eigenlijk... hoe klinkt dat? Want wat ken je dan nog? Nou, bekendste... Dat bedoel ik niet als circus-ek. Eh, nee, maar gewoon, het bekendste gewoon, hoe het gebed is dat? van hoe Israël de eeuwig is één, de eeuwig is God. Dat is, een soort heel bekend, dat is ook een heel bekend dogma eigenlijk. Het is een, ja. een aanvaarding van God. Dat is iets wat ik heel vaak heb gezegd. Als dat dat zo vaak terugkomt. Dus dat kon ik zo bijna, Dat kan je als een acteur... Dus dat kwam er ja. zo uit. Dat kan ik elk moment van de dag kon ik dat zeggen. En dat, dat bleef ik toen ook herhalen. Toen het na een paar minuten duidelijk werd dat dit dat die echt heel serieus was. Dat is toch... Maar het is ook, dit is ook bijna een... Als, ja, alsof je in een gruwelijke film verzeild bent geraakt. Hè? Nou, ik, maar er zit. Op het moment dat je. Oh, ben, je bent, ik, was natuurlijk eigenlijk heel, ik dacht: van dit kan. Eerst dacht ik: dit kan niet waar zijn. En toen dacht ik: wat ben ik zo stom geweest? Hoe, hoe heb ik dit. Hoe heb ik, waarom heb ik niet, ben ik niet voorzichtig geweest? Waarom heb ik, heb ik mezelf in deze situatie laten belanden? En, en toen dacht ik, ik dacht ook van, en dat ga je ook allerlei fantasieën door je heen. Ik, misschien kom ik er wel levend vanaf, maar toen echt ik weer in de rolstoel. Dat zag ik voor me. Dat soort beelden gaan allemaal in razende snelheid gaan door je heen. En ook dat je denkt van, ik. een tijd winnen. Ja. Dus ook praten van, nee, zeg, er is niets gebeurd en, en, en, en, en hoe langer de tijd overheen ging. Maar inderdaad, ik hop op de grond als een hond. En toen zei hij ook van, kijk nou naar die, kijk nou naar die homo. Is dat je vriend, zei hij tegen zijn... Ja. De, ja. Um, dat, is gewoon, dat is iets wat je trouwens al op de middelbare school, de lagere school leert. Hè? Als je be, be, be, bedreigd wordt dat je als een idioot kunt gaan gedragen om de aandacht af te leiden, toch? Dat is wat je dan doet. Ja, maar ik was, daar was het gewoon echt, want ik dacht van, als ja. iemand me gaat slaan, wil ik gewoon, niet in mijn, ik wil gewoon zo klein mijn oppervlak waarop geslagen kan worden, zo klein mogelijk maken. Uh -huh. Weet maar, je? Ja? ja, nee, maar. Maar dat. dat um, nee, wat, ik me gewoon, wat ik je daarvan herinnert dat, is dat de helderheid. Dat je opeens alles, dat een enorme helderheid, dat je alles ziet en dat je heel veel dingen overweegt: van hoe Hoe, kom ik, hoe kan ik de schade beperken? Dus ik, het is eigenlijk. Ik vond. Ja, het is een, een soort concentratie die je eigenlijk alleen hebt als je heel soms bij het schrijven. als het echt heel goed gaat. Dat je zo geconcentreerd op iets bent dat dat je het hele boek over ziet, wat, wat naar mijn idee heel zelden is. En, en dat had je toen? Ja, natuurlijk, omdat het zo'n... Ja, dit was, niet de raque... dit was gewoon echt zo, zo concreet. Dit was zo... Alles stond op het spel. Er was, niet, er was niet iets dat je nog even... Nou, eigenlijk is het ook een beetje zo... of jij nu naar films kijkt... of uh, in, in Irak als soldaat rond gaat lopen... Ja. of Afghanistan of binnenkort in een inrichting in Vlaanderen gaat zitten. Eigenlijk ben je voortdurend... Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen zo snel... maar op zoek naar een intensivering van iets, lijkt het wel. Hey, ja. Waarbij je jezelf ook voortdurend op het spel zet. Ja, ja misschien is dat waar. Dat klopt. Ja, maar als jij zegt, misschien is dat nee, maar, dat, dat klopt... Dat, dan dat, heb ik altijd het idee nee, dat je klopt, denkt, daar ben nee, ik er vanaf. Nee, ja, maar, maar dan, kijk, nu kan ik mezelf gaan zitten psychologiseren. Maar ik denk dat er zit iets, er zit iets in. Ik ben op zoek naar... Nou, ik, eigenlijk, je kan, ik zou het misschien zo kunnen zeggen... dat je op zoek bent naar de ervaring. Niet eens naar de intensiver, intensivering. Want op een gegeven moment, als je iets te lang ervaart... Kijk, de prikkeling van een oorlog... De eerste keer dat ik in een legerbasis in het Midden-Oosten was... was ik echt, echt helemaal... Ja, was voor mij zo'n andere wereld dat ik totaal... Alleen al daar rondlopen was een ervaring. Maar als je daar vijf of zes keer rondgelopen hebt, loop je daar toch een beetje rond. alsof het een kalme straat is. Sorry, ik ben een ja, ja. van. Ik ken het wel, ik ben hier, Ik ben de getapte jongen hier, ik, ik weet het wel. Dus er ontstaat een soort gewenning waardoor, waardoor, je, niet, waardoor je de ervaring verliest. Ja. Nee, maar het grappige is dat ik dat, ik dat, dat, ik dat zeg omdat ik... Eh, ik las vandaag toevallig een stuk over Roger Ebert. Dat is die nou, filmcriticus van de ja. Chicago Sun, die is overleden. En die had volgens mij de meest gezonde opvatting over hoe je zo'n filmkritiek moet schrijven. Die zei namelijk, je gaat naar een film, je bekijkt die film, en misschien wel twee keer. En het enige wat je moet doen is opschrijven wat je hebt ervaren... En dat is zoals jij over films schrijft ja. ook. Maar dat is ook zoals je schrijft over uh, Irak, ja. Afghanistan of wat ja. dan ook. Wat heb ik ervaren? Ja, wat heb ik ervaren? Wat heb ik gezien? Wat ook een ervaring is? Wat heb ik gehoord? Ja. Maar ook alsof... Ook, ook een beetje alsof, alsof, alsof, het, alsof het, het, het... Zou jij je een bestaan kunnen voorstellen waarbij je dat gewoon allemaal niet meer doet? Waarbij je straks gewoon heerlijk op een nou, heerlijk. Ik ga het niet inkleuren, in maar waarbij je zeg maar in een soort berghut gaat wonen... en dan ga je eens in de drie jaar een deel van je Alpen-trilogie... aan de wereldprijs geven. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat kan ik me... Maar of nu nog niet. Ik kan me wel voorstellen dat, dat, ik bedoel, dat je je dagen lezen doorbrengt. Ik brengt. De aantrekkingskracht van het lezen is niet, niet minder geworden. Dat lijkt me eigenlijk ook heerlijk. uh -huh. Maar en ik denk dan heb je toch een ander dan, op een gegeven moment, misschien, dat weet ik niet, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt: Ik heb, ik heb niet meer, nou ja, als je echt oud bent, niet meer de kracht. Of ook, ik heb, ben nog wel nieuwsgierig naar bepaalde ervaringen, maar ik wil, dit hoef ik niet meer nog een, niet nog een keer mee te maken. Of... Het grappige is dat je nu op dit moment, zeg maar hoor, je bent 42, ja. hè? Ja. Je houdt nu heel veel ballen in de lucht, hè? Want dat klinkt bijna als een beschuldiging. Maar dat is, ja, klinkt, zo klinkt het wel. Ja, ik bedoel het niet ja. als een beschuldiging. Maar ja. ik bedoel, uh, over columns schrijf je? Uh, VPO, VPRO-gids, Vrij Nederland Humo. En nog de avonden vijf. vijf. En dan één keer per maand wordt vervolgd. Nou, stukken. Je geeft ja. veel lezingen. Je doet veel interviews ook. En uh, nee, romans. En hey, romans. Wat het belangrijkste eigenlijk. Want ro je, al, je bent aan een, een novelle wil, nou bezig, ja. Maar... Je bedoelt ja, maar wat, ik hou veel bal in de lucht. Ja, nou ja, dus je hebt, een, je hebt, je hebt ook tegelijkertijd een ongelooflijk strak werkschema, ja. moet je wel eh, hebben. Je begint, want dat zei ik dan straks al, je staat om acht uur op en dan ga je schrijven tot hoe laat? Tot nu of twaalf één. En dan is het klaar. Ja. Maar dat is. Dat, en dan, nee, dan na, de, na, de pau na de lunch weer pauze, ja. Pauze, een dutje. Een, een lunch en pauze. Lunch en, lunch en een dutje, pauze. Dan ga ik weer verder. Maar ik denk dat is ook een manier om die ervaringen... Stel dat je dat niet zou doen, dan die, het is het een manier ook om, die, om weer afscheid te nemen van die ervaringen. Om daar er niet te lang in te blijven hangen. Ja? Is dat ook zo? Wat bedoel bedo je Nou, bedo ik denk omdat sommige dingen... Kijk, logisch, dit is als iemand met een hondpelknup op je iemand wil staan, is dat intens. Maar ik, ik, ik, nou, wat ik net zelf over dat detentiecentrum in Rotterdammerk was... Daar kom je, dat is een gevangenis voor vreemdelingen, maar er zitten ook families met kinderen. Om daar rond te lopen als bezoeker en die kinderen daar in een gevangenis te zien... is best wel een intense ervaring. Ja. Maar op het moment dat je de volgende dag om acht uur weer een column hebt... die daar om allerlei redenen niet over kan gaan... dan heb je die ervaring, die kap je radicaal af. Eigenlijk. Dat kun je ook. Dat is net als, als, als, als achter acht borden kunnen schaken... en dan zeven blind, kun je dat gewoon even opzij zetten... en dat is gewoon weg en dan hup, nu moet de column. Ja. Nou, het is een beetje, ik, ik las gisteren iets over een, een, een arts die met demente patiënten werkt. En die zei: van Ja, het is mijn, ik kan niet. Ik, de, de, de, de, ja, als de ene demente patiënt weg is, dan moet ik. Het is allemaal heel erg, maar ik ben, ook, ik ben een arts. Dus, ik, ja. mijn, dus dat, dat idee, die, die, die schijnbare hardheid, of misschien echte hardheid, denk ik, heb ik ook. Van op een gegeven moment, ja, nu ben ik weg, nu moet ik iets anders doen. Hoe lang, want, want, want die columns, als je in New York bent, maak je ze ochtends? Als en je, in, in Nederland meestal middags. Maar daar kun je niet de hele dag over na gaan lopen, denk ik. Als je ook nog een novelle maakt. Nee, en een niet. Maar meestal, meestal weet ik ook... Meestal weet ik zo, de avond ervoor of s ochtends al... Kijk, in New York lees ik de, de ochtendkranten s'avonds. Dat kan. Makkelijk, vanwege het tijdsverschil. Weet ik al heel goed wat ik wil gaan schrijven. En meestal heb ik twee of drie ideeën... waarvan een paar afvallen. en ik denk, nou ja, dit is, dit is nu urgent of leuk of interessante. Dus in principe is er eigenlijk het aan, een overvloed wel aan ideeën. Uh -huh. Gelukkig. Anders zou ik ook mee ophouden, denk ik. Maar en... en het meeste tijd gaat dan zitten om, om die tekst die te lang is terug te brengen tot het aantal woorden wat ik mag opschrijven. 149 maximaal. En die novelle, hoe gaat die heten trouwens? Ik heb nog geen titel. En waar gaat die over? Over computers. Wat, dat is wel goed dat je dat zegt. Je hebt ook cijfers die zeggen dan: nee, dat kan ik nog niet zeggen, want dan. <lacht> nee, dat, dan ja, is over computers. Over, nou, waar gaat die? Maar wat? Nou, via nou, ja, verder. Ik vind altijd dat. Ik bedoel, kan ik niet zeggen. Ik, dat, ik, over computers. Over mensen en computers. Over ja. Over nerds. Over een nerd. Wat vind je interessanter dan een nerd? Nou, dat is een passie. Voor iets wat, wat voor de buitenstaande heel abstract lijkt. Kijk, iemand die, weet ik veel, gepassioneerd. Of weer zo'n rotwoord. Maar. Wat, gepassioneerd over schilderijen Dan zeggen, ja, kijk, hier, dit heb ik gemaakt. Maar. Uh, een computerprogrammeur. Ja, ja, die kan vaak helemaal niets laten zien. Maar is het iemand die helemaal in zijn wereld. Uh, uh, ja, dus. verdwijnt? Ja, maar ook met een soort idealisme. Ik vind idealisten ook wel interessante mensen. <laughs> <laughs> dit, dit, dit. dit zeg je altijd over een, of een bedreigde diersoort. Gaat. Nou, dat weet ik niet. Maar... Wat vind je interessant aan idealisten? Aan de, aan de mensen die er echt dingen voor opzij zetten. Nou, de, de... dat hun ideeën kennelijk zo sterk zijn dat ze daar echt consequenties aan verbinden. Zou je dat zelf kunnen? In beperkte mate wel. Ik kijk natuurlijk het idee, op het moment dat ik naar Irak ga, is dat ook een consequentie van een idee. Maar ik, ik ben na vier weken weer weg. Of na drie weken. Dus ik hou ik altijd even voet buiten de deur, ook in het gekke. <laughs> ja, En ook precies, en ook, ook als je kamerjongen bent. Ik heb altijd ontsnappingspogingen al. zit, zit al. Maar zou je kunnen voorstellen dat het opeens inderdaad gewoon afgelopen is? En dat je denkt, nou nee, nu is het klaar en hier ben ik nu gewoon. En ja. nu kan de Kamer gewoon op slot. Ik denk wel dat het eng is, maar ik kan me dat wel voorstellen. Want dit kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan, dat is wel duidelijk. Waarom kan het niet eindeloos doorgaan? Omdat het lijkt alsof je permanent van om... deadline naar deadline aan het jakkeren bent. Om... Nou, omdat je het soort... nou, omdat niet aan het jakkeren, dat valt wel me mee. Maar je merkt, ik denk wel, dat op een gegeven moment... Um, heb je andere prioriteiten. Bijvoorbeeld ook al toen mijn moeder ziek werd... toen dacht ik, ik wil gewoon toch meer tijd bij mijn moeder zijn. Dus heb ik bepaalde dingen, doe ik niet meer... Of, veel minder dan voor die tijd. Om, en zo kan ik me voorstellen, ik denk, nou, dit is toch, dit is eigenlijk belangrijker. Dus ik ga niet meer naar het volgende geslachthuis. Maar kijk, als je moeder nou uiteindelijk honderd is geworden ja. en het dan daarna niet meer is, ja. dan, dan heb jij wel eens gezegd, nou goed, dan ga ik trouwen. Dan ga ik trouwen en dan kom ik tot rust. Maar dat zei je op zo'n manier dat ik dacht, nee, dat, dat, dat gaat hij dan ook niet doen. Ja, ik, ik weet het niet. Het ik, dat, dat ken je ongetwijfeld ook. Op een gegeven moment is het heel moeilijk, denk ik, op een weg die je bent ingeslagen. om echt radicale veranderingen aan te brengen. Maar. Ik denk wel dat je, dat je niet. dat je een bepaalde intensiteit. moet je gewoon niet al. Ja, waarom moet je. De, ik bedoel. Ik, ik kan me echt wel voorstellen. Het lijkt me heel mooi. Inderdaad, op, van de een dag op de andere en dan ook met alles. Weet je wel? Een soort radicale, niet gewoon... Ja. nu ga ik dit minder doen of hier stop ik me, maar gewoon. Dat is eigenlijk mijn fantasie. Van de maar een dag op een... de andere totale stilte. Totale stilte. Ja. En dan een soort, weet je, wat ik het mooiste stuk vind... in ja? Kieden. Gokjes. Wat jij het mooiste... Mag ik, mag ik dan even naar de inhoud kijken? Ja, nee, ja. ja, ja maar... nou, dat kan ik het zien. Bedoel, het ja, nee, maar... is dus één stuk, toen dacht ik, dat is mooi. Want dat, zei, uh, dat is een... Uh, dat, is, dat, is, dat is van Scorsese. Dat is uh, waarin hij alle Italiaanse films... films de, de documentaire die hij heeft gemaakt over de Italiaanse films. Ja. Wat dat vond je... En waarom vond je dat zo mooi? Dat is zo mooi omdat uh, hij is daar ontroerd over ja. ook. En het gaat namelijk over waar hij vandaan komt. Ja. En dat hij dat wil bewaren. En dat hij ook ja. zijn liefde voor iets wil delen. Hij zegt, dit, dit zijn heel belangrijke films voor mij geweest. Ik wil aan jullie uitleggen waarom dit zo was. En er komt een, Je beschrijft daar een, een fragment uit de film van Fellini ja, in. Ja, I wat, wat, wat beschrijf je daar precies? Nou, I Vitellione gaat natuurlijk over een groepje mannen die, die niet willen opgroeien in Rimini. Ja, dus... Waarvan Fellini waarschijnlijk één was. En um, die ook niet wegkomen uit Rimini. Ze zitten daar vast in, dat, in, dat, in een soort eeuwige adolescentie aan het strand in Rimini. En één van hen gaat dan weg en dan neemt hij de trein. En dan ziet hij eigenlijk, terwijl hij trein rijdt, zie je al die slaapkamers van die mensen... of die huizen van die mensen die hij achterlaat, ziet hij aan zich voorbij trekken. En dat is heel intens, melancholisch beeld. Ik denk, dat is dus... Dat is, hij komt weg, hij, hij, zijn vluchtpoging is geslaagd. Waarschijnlijk is het ook autobiografisch, dat is Fellini, Maar het is ook, hij laat ook iets achter. Hij heeft ook, het is ook een afscheid. Het is ook toch een, een soort doodgaan. Ja, maar hij ziet ook nog al die slaapkamers van alles... wat hij achtergelaten ja, heeft. maar wel met het idee van dat is de wereld die ik nu verlaat. Ja. En waarvan misschien ook geen, geen terug meer mogelijk is. Het is bijna ook niet te beschrijven zonder dat, je, dat het sentimenteel wordt. Hè? Maar het blijft een prachtig beeld. Ja, het is en waarom, eens, waarom ja, is het zo mooi? Omdat het die weemoed opeens zo tastbaar maakt. En het is, het is zo vanzelfsprekend. Ja, omdat die trein het, Eerst zie je gewoon die trein die sneller gaat. En dan zie je ook dat landschap dat een beetje vaag wordt zoals dat gaat. En heel veel dat je denkt, hé, ziet hij dit nu echt? Of, en dat het even duurt voordat je begrijpt... dit is niet meer bedoeld aan het, als... dit wil geen gewoon realisme meer zijn. Hier zijn we iets anders. We zien nu wat, wat het hoofdpersonage denkt... Maar op zo'n manier dat je, dat je echt in dat hoofd zit. Dat je denkt, oh, dit, dit is weemoed. En wat maakt die documentaire zo mooi over al die films? Nou, de... De, de, de, de drift van hem, of de wil, om, om, die dingen, om hem te, om het te beschermen, om hem door te geven. Zo van, dit is, dit is belangrijk, hou het, hou het levend. Ga er goed mee om. Dat is, iets, dat is wat het zo mooi maakt. Uh -huh. En ook dat, het willen delen, wat ik toch ook... Kijk, als mensen over je eigen werk naar dingen zeggen, zegt dat veel, Maar eigenlijk vind ik het nog veel. als jij heel erg enthousiast bent over een boek of een film van een ander. En iemand anders vindt dat niet. Dat is op een bepaalde manier bijna net zo persoonlijk als dat je eigen werk niet goed wordt bevonden. Uh -huh. En dat vind ik ook heel mooi, dat hij heel duidelijk zegt van dit is wat ik belangrijk vind. Dus uh, dat hij daar echt een pleidooi voor houdt. Maar die documentaire is ook een soort thuiskomst voor uh, hem. Het is ook van hier kom ik vandaan, ja, het dit is ook, dit is dit ook is wat mij gevormd heeft. De erkenning van waar hij vandaan dat is waar. Het is een erkenning dat je zegt: van dit is mijn verleden, dit is waar ik vandaan kom, dit is, dit is wat mij gevormd heeft. En dat gaat, dus dat is inderdaad, gaat misschien verder dan alleen die Italiaanse films. Het, gaat, het zegt ook iets over zijn eigen, zijn eigen familie, natuurlijk. Ja. Zou, jij nog eens, zou, jij, zou jij een boek kunnen voorstellen dat je zou maken dat een equivalent daarvan uh, van was? Een boek over boeken of een boek over... Nee, maar ook over waar je vandaan, vandaan komt. komt. Ja, en dat kan ik me wel voorstellen. Over de, over, de, over, de, over de vrede daarmee. Zeg maar een, een, een, een, een blauwe maandag, maar dan... Oh, zeker. Maar een blauwe maar dan, maandag, twintig jaar later. Maar twintig jaar later ja, en spiegelbeeldig. Ja. En een hele andere rol voor je vader en, en, en, en, en je moeder en alles. Zonder dat je overigens de werkelijkheid dan hoeft te vertekenen. Nee, dat, dat... Ja, zeker kan ik me het voorstellen. Ja. Ja. Heel goed zelfs. Ik heb ook een ander project. Dus om gewoon weer een tijdje bij mijn moeder te gaan wonen. <laughs> dat is... Zit ze nu te luisteren of ze is, Als ze het kon vinden. Want ze was heel bang dat ze, dat ze de zenden. Maar het kan goed zijn dat ze zit te luisteren. Ja, het is Radio 1. Is Radio 1. Dus, <laughs> ja. dus dit, dit, dit kan ze horen. Maar ja. denk je, weet ze hiervan? Dat je weer een tijdje bij de wilt denk, gaan wonen? Ik denk niet dat ze weet dat ik het echt serieus bedoel. Maar waarom, waarom zou je dan... Kijk, iedereen denkt voortdurend als jij. Over, ik vind dat je mooiste columns over je moeder gaan trouwens hoor. Nee, dat, dat, dat heb ik wel vaak goed. Ja, ja, ja. Ja. En iedereen denkt als je het daar dan over hebt, over je moeder, van nou ja, dat is een grapje, maakt. Maar je wilt echt serieus weer bij je moeder gaan wonen een tijdje. Waarom? Ja, wil in het kader van een. Dan heb van je een, een minuut voor, dan kan zij gelijk in van de schrik bekomen, ik, ik denk, of niet? Nee, voor mij was dat. Mensen vroegen en dan als je in zo'n gekke gesticht bent geweest, wat is de volgende stap? Ja. Waar ga je dan heen? Zeg mijn moeder. Dat is de meest logische... Ik ga embedded bij mijn moeder. Dat is de meest logische stap voor mij. Om... Nou, je hebt het over thuiskomen. Het ja. gaat een soort afronding. Daarna ga ik bij mijn moeder. Ik ben weer klaar. Ik ben in het gekhuis maken maak ze me klaar voor een terugkeer naar de maatschappij. Dat wil zeggen, ik kan naar mijn moeder. Ja, je kunt terug. En je kunt sommige dingen ook opnieuw doen. Ik kan sommige dingen opnieuw doen. Het lijkt me ook... En natuurlijk is het wel de bedoeling om daarover te schrijven. En ik weet helemaal niet of dat fictie of non-fictie wordt. Maar ik denk dat het heel... een heel mooi project kan zijn. Ik denk dat je het moet doen... Nee, dat maar dan niet een twee maanden, hè? maar echt gewoon... Uh... Oh, langer dan twee maanden. Dan ja. Dan. ja, hallo, zegt ik. Je, je wil me echt voor altijd vastzetten. Nou, daar ja. hebben we het dan nog over. Ik gaat <laughs> hier het hierbij okay. later. Dit was Brands met boeken op Radio 1. En ik sprak met Arnon Gunberg Naar aanleiding van Buster Keaton lacht nooit. Dadelijk hierna achter Max met twee dingen. Waarin Jan de Hoop vanavond komt uitleggen... Waarom je met een persoonlijke benadering veel meer bereikt in de wereld dan anders. En wij zijn er volgende week weer. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Wouter Baks, de hoofddirecteur van Nu.nl, die komt langs. Iedere zaterdag nacht van 12 tot 1... Hij is de man die alles weet van internetnieuws anno 2013. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Dus in het hotel gaat het natuurlijk over Nu.nl... maar bijvoorbeeld ook over de toekomst van kranten. De Overnachting, morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.